Veel zon, het wordt 20 graden aan zee tot 24 in het zuidoosten en een iets lagere temperatuur. Dit was het NOS. Dit is Wijnand bij de ANWB. Op de A2, de bosrichting Utrecht, staat file tussen het everdingen en Nieuwegein, 4 kilometer, dat komt door werkzaamheden. Dan 4, Amsterdam richting Den Haag, tussen Zoete Wouden, Rijn Dijk en Leidsendam, 3 kilometer. Ter ongeluk... In Circus Zandvoort ben jij de artiest.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Z, Zon. Zee. Zandvoort En de zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met nu de muziek Boulevard. Till she cracked it. and then she fell. Cup in New York City in a fun, cheap hotel.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 I don't cheat. something yeah.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 takes us so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 Rudy Vendrig met het NOS-journaal. Op de top van het Internationaal Monetair Fonds zijn geen concrete nieuwe afspraken gemaakt over de Europese schuldencrisis. In Washington beloofden het IMF en de eurolanden een krachtige aanpak. Tijdens de top werden de eurolanden flink onder druk gezet. De Amerikaanse minister van Financiën Keitner waarschuwde voor een run op banken als de Europese Centrale Bank en de eurolanden niet krachtig optreden. Volgens een peiling van Maurice de Hond vindt meer dan de helft van de Nederlanders het erg dat Geert Wilders doens normaal, man, heeft gezegd tegen premier Rutte. Ook vindt meer dan de helft van de Nederlanders dat Rutte niet Doe zelf normaal terug had moeten zeggen. Van PVV-aanhang komt een vijfde de uitval van Wilders erg. Opmerkelijk is verder dat, volgens de peiling, twee derde van de Nederlanders PVDA-leider Cohen ongeschikt vindt als oppositieleider. De burgemeester van Waalwijk heeft de noodverordening ingetrokken. Die was ingesteld vanwege de wedstrijd tussen RKC en NEC. De voetbalclubs spelen vanmiddag tegen elkaar. De noodverordening werd ingesteld gisteravond omdat de kans was op ongeregeldheden. De supportersverenigingen van RKC en NEC waren verbaasd over de maatregel. Ze zeggen dat er geen ruzie is. De noodverordening werd vanochtend ingetrokken omdat de dreiging zou zijn afgenomen. In de Iraakse stad Kerbala zijn bij een reeks explosies zeker 10 doden gevallen. Mogelijk zijn er 90 gewonden. Vanmorgen ontplofte een autobom bij een overheidskantoor waar identiteitsbewijzen en paspoorten worden uitgegeven. De verantwoordelijkheid voor de aanslagen is nog niet opgeëist. Kerbala is een belangrijk bedevaartsoord voor Sjiitische moslims.